10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er is een principeakkoord over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. De oude cao voor de 180.000 gemeenteambtenaren liep al in juni vorig jaar af. Er is een structurele loonsverhoging met afgesproken met terugwerkende kracht. Met ingang van 1 januari 2012 is het loon met 1 verhoogd... en met ingang van 1 april met nog eens een procent. Bovendien krijgen ambtenaren een eenmalige uitkering van 200 tot 400 euro.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 wordt verstevigd met 326 miljard euro. Met dat extra geld moet het IMF een verdere escalatie van de schuldencrisis voorkomen. De kapitaalinjectie betekent ruim een verdubbeling van de kas. Tot nu toe zat daar 288 miljard euro in. Details zijn nog niet bekendgemaakt, maar wel is duidelijk... dat het geld niet is bedoeld voor één specifieke groep landen. Topman Rich Ross stapt per direct op bij de Walt Disney Studios... na de grote filmflop John Carter... De peperdure science-fictionfilm leverde een verlies op van 200 miljoen dollar. Onder Ross Bewind flopten meer films, zoals Prince of Persia en Winnie the Pooh. De film John Carter kostte ongeveer net zoveel als Avatar, het kassucces van 20th Century Fox. Maar de Disney film leverde slechts een fractie op. Het weer. Vanavond toenemende buien, morgen wisselend bewolkt, veel buien en enkele opklaringen en ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A2 Eindhoven richting Luik. Tussen Maastricht en het knooppunt Europaplein is de weg dicht door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de N278. Proeven aan kwaliteit? Probeer nu. NRC Handelsblad. Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl slash proef of bel 0800 1428.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 Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, de dag van de waarheid voor de Nederlandse vrouwen. Uiteindelijk was het vandaag heel simpel. Om de Olympische titel te mogen verdedigen in Londen... moest er gewonnen worden van Italië. Eindstand 7-6 in het voordeel van Italië. En de Olympische droom van Oranje ligt dus aan Diggelen. Dat was Wop van der Tak, hij is inmiddels hier aangeschoven. Zo meteen praten we met hem verder. In de Eredivisie speelde NAC tegen Roda, gaan we zo dadelijk ook over praten. En we kijken vooruit naar de rest van het programma, dit week einde dus. Achter Ajax strijden vijf ploegen om de tweede plaats. En dus voor de voorronde van de Champions League. Trainer Ron Jans ziet zijn Herenveen die, die strijd natuurlijk graag winnen. Ik zou het niet erg vinden om op de tribune zitten, te zitten en te kijken naar Herenveen in de Champions League. Hoor. En meekamster Jolande Keijzer stopt mee, daar gaan we mee bellen. En we staan alvast stil bij luik bastenaken Luik van zondag. De Belg Jelle van Endert is één van de favorieten. En anders zeker voor de toekomst. Zijn ploegleider, Max Jant. Jelle was Brabantse pijl zevende, Amstel tweede. Na een heel beklijvende finale, ik voel het nog altijd. Ik geef hem nog een paar jaar en die gaat meedoen voor de overwinning. Dat en meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Maar eerst maken we even een rondje langs de velden. In de eredivisie hadden we dus een NAC Breda tegen Rodi SC 0-3, werd het Frank Wielaert. Uh, je liep in je verslag eerder vanavond nou niet echt over van enthousiasme. Was het niet om aan te zien? Nou, met name voorrust was het echt verschrikkelijk om, uh, om naar te kijken. NAC begon nog wel goed hoor. In de tweede minuut was er een hele grote kans voor Robert Schilder. En daarna was er wel een overwicht voor NAC. Maar dat, uh, dat laat Rode JC ook toe. Eigenlijk in alle uitwedstrijden inzakken op eigen helft. Proberen te counteren. Nou, dat laatste lukte voor geen meter. En NAC was doodsbenauwd voor die counter. Dus speelde de bal in een veel te laag tempo rond. En uh, creëerde eigenlijk bijna niets meer. Na de pauze eigenlijk hetzelfde verhaal. NAC zette aan. Wilde nu wel het tempo omhoog. Uh, omhoog schroeven. En uiteindelijk leverde dat ook wel wat mogelijkheden op. Met name uit de kluts van Bottergin, daar ik, kan ik me nog een uh, mogelijkheid herinneren. En ook uh, Bokari kwam nog een keer goed vrij, maar schoot uh, nogal wild in. En daarna ging het uiteindelijk uh, dan mis. Malki natuurlijk Malki opende de score voor Rode C. uit de counter op aangeven van Jonker. Daarna ingevallen, nadat hij geblesseerd is uh, uh, geweest. Donald, die zich uitstekend ontwikkeld achter die twee spitsen van uh, Rode C. in de, dit seizoen, liet zien dat dat ze hem wel een beetje gemist hadden op die positie. Hij maakte de 2-0. Daarna was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. En maakte former vlak voor tijd nog voor de vorm de 3-0. Rodier C staat dus nu eventjes stevig op plek 8. En daar kunnen ze nog even uitkijken. En alvast een beetje gaan dromen van die players voor Europees voetbal. Waar ze nog een ticket voor Europa kunnen gaan verdienen. voorlopig de Limburgers lachend weg uit Breda. Want zij winnen met 3-0 van NAC. Zometeen de reacties vanuit Breda natuurlijk. En dan de tweede dag van Indoor-Brabant. Paardensport hebben we het natuurlijk over. Straks een reportage over dressuur Amazonne Adelinde Cornelissen Nu Ed van der Bente over de tweede wedstrijd van de springruiters Ed, goedenavond. Goedenavond, Robert. Ja, een heel ander beeld dan gisteren. Toen was het het snelheids- en wendbaarheidsparcours... met tien foutloze ritten van de 37 start. Eh, dat is ook een beetje logisch... want dan worden de gemaakte fouten omgekeerd in strafseconden. En als je dan zo fout maakt, dan kun je door heel hard te rijden. Hindernissen staan ook iets lager dan het serieus, hele serieuze werk vanavond. Dan, eh, ja, dan kun je dus toch die tijd inhalen en een goede score halen. Wel, nu stonden er eh, op eh, bouwsels van Louis Konings... Eh, met vooral de scherprechter de sprong aan het eind van het parcours. Hindernis 11, een stijl... ...op twee gelossprongen, daarachter een oxer, dat is een hoge breedte sprong En dan direct kort daarachter weer een stijl sprong Alleen maar elementjes bij elkaar en die stond op één gelossprong. En er werden in die drie driesprong heel veel fouten gemaakt. Dat gold niet voor drie ruiters. En dat is eigenlijk alleen de Zwitser Pio Zwitser... ...die over die twee wedstrijden het gisteren haalt en vanavond... ...als enige nog geen fouten heeft gemaakt... ...zei dat hij dat heeft gedaan met twee verschillende paarden. Want je hebt de mogelijkheid om gisteren en vandaag andere paarden te starten. Dat hadden vijf deelnemers gedaan en de drie... Die die in de barrage van de wedstrijd van vanavond komen voor apart prijzen geldt. Dat waren verse paarden, als ik het zo mag, uit, mag uitdrukken. Wie er niet bij zat, die gisteren wel foutloos was... ...was onze landgenoot Harry Smolders met Regina Zettetal of merry. Hij maakte vanavond twee springfouten. En Erik van der Vleuten, die er gisteren één aan de benen had... ...met zijn paard het groep Verdien een uh, tien... Team... Jaarige Merrie van de KWPN, is Gefokt, die had vanavond ook een springfout en dat betekent dus omgerekend naar plaatsviespunten dat Harry Smolders voor de wedstrijd van zondag dat hij met acht punten van start gaat op de negende plaats en Michael van der Vleuter staat nu veertiende met elf punten. Nou wil dat niet zeggen dat je helemaal kansloos bent, want kijken we naar de finale van vorig jaar in, voor Jeroen Dubbeldam in Leipzig. Die stond elfde en die klom naar de derde plaats, dus stond zijn plaatsje op het podium Twee foutloze ritten op zondag. Maar toen werden er veel fouten gemaakt door degene die voor hem stonden. En dat zit er wellicht toch niet in. Maar je weet maar nooit. Het wordt dus moeilijk voor onze landgenoten omhoog te eindigen. Maar uh, voor wie dat uh, ja, wellicht uh, uh, een heel goed resultaat ook in het weekend gaat gelden... is voor Pio Swietzer nu dus aan de leiding. Met uh, Carlino haalde hij vandaag een foutloos 11 Elfjarige Merri Holsteiner. En dan de man die gisteren bovenaan stond met het oudste paard van het deelnemersveld. Het paard Flexible. 16 jaar. Jaar. Rich Fellers uit Amerika. Hij was tweede in 2008 in de finale. Die staat nu Execo tweede op één punt. En op de, uh, met, samen met Steve Kereda, die was derde in 2007 in de uh, finale, deze Zwitser. En dan rijdt het paard Nio de Boisson. Elfjarige, ruim in Frankrijk gefokt. En dan is er nog één ruiter die op minder dan één springfout staat. En dat is Eric Lamas met Canada. De man die vorig jaar tweede werd in Leipzig. En die is een paard Hickstedt, waarmee die lange tijd de wereldranglijsten aan Aanvoerde. Dat paard moest tijdens deze wereldbekercyclus... in de kwalificatiewedstrijden... Moest, moest men dat paard laten inslapen door een, een incident. En dat was buitengewoon treurig. Dus wie ligt, wie weet, voor hem weer een troostvol moment... zondag hier in de finale. Ed van der Bens praat u bij over indoor Brabant. Goed, dan uh, het waterpolo. Ja, de, u hoorde het al eerder, de Olympische Droom van de Nederlandse waterpolo's. Dus is voorbij, oranje verloor in de kwartfinale van het Olympische door met 7-6 van het thuisland, Italië. Uh, ze hadden moeten winnen om naar de Olympische Spelen te mogen... en dus de titel te mogen verdedigen. Bob, jij hebt de wedstrijd gevolgd, Bob van der Tak. Uh, even, is er geen achterdeur meer? Nee, er is, dit geen, is, echt, nee, dit is echt het is, is echt, uh, echt over nu. Het kwam aan op deze ene wedstrijd. Daar hebben ze drieënhalf jaar voor getraind. En de droom is inderdaad aan Diggelen. Het is over en uit. Uh, enorme teleurstelling natuurlijk ja, voor de ploeg. Ja, de mokerslag zijn voor die ploeg. Ja, hier hebben ze naartoe gewerkt uh, al die tijd. En uh, dan gaat het uh, zo fout, ja. ja. Hoe ging het fout? Het ging vooral fout, ja, toch weer in de slotfase van de wedstrijd. Nederland begon nog wel aardig, kwam ook een paar keer op voorsprong. In de tweede periode was het 4-2 bijvoorbeeld op een bepaald moment. Twee doelpunten voorsprong, toch aardig. Derde periode, zes vijf. Uh, ja, en toen die vierde periode, waarin Nederland helemaal niet meer scoorde. En Italië wel twee keer. En uh, ja, toen was het dus over en uit. Ja, ik, ik heb die wedstrijd ook gezien. We hebben hem uh, op de redactie allemaal meegeleefd, nog net niet in oranje. <laughs> maar ik had in ieder geval zelf een beetje de indruk dat we er ook al een beetje zijn ingevloten. Had jij dat ook? Ja, maar wel dat, een paar cruciale dat beslissingen. Dat is wel dat ik denk... het, het nadeel, als je zo'n alles-of-niet-wedstrijd speelt tegen het thuisland. dan kun je een beetje van tevoren bedenken van hoe dat zou kunnen gaan. Dat de scheidsrechters toch wat meer meefluiten met Italië, in dit geval dan met Nederland. En dat gebeurde ook, waren er waren toch een aantal overtredingen... in de slotfase van de Italiaanse kant... op het moment dat Nederland in de aanval was, die niet werden bestraft. Nee. Ja, en als je dan op jacht bent naar de gelijkmaker... is dat heel vervelend natuurlijk. Ja. Heb jij reacties gehoord vanuit Italië? We hopen in de loop van deze uitzending nog... Uh geluid te krijgen vanuit Italië. Maar heb je al iemand gesproken, iets gehoord? Of ja, nee, ik is heb zelf niemand nog... gesproken. Ja, Ik hoorde een interview binnenkomen... wat we straks ongetwijfeld zullen laten horen met Yveske van Belkum. Ja, en Die was natuurlijk heel teleurgesteld, want het is een enorme klap voor de ploeg. Ja, En voor het uh, waterpolo in het algemeen? Is dat in te schatten? Ja, nou ja, er hing wel wat meer vanaf dan alleen de Olympische kwalificatie. Bijvoorbeeld de A-status van het NOC-NSF. Dus het kan ook gevolgen hebben voor de speelsters uh, financieel. En wat gaat er nu gebeuren met het trainingsprogramma? Dat is ook nog de vraag. Dus het, het kan inderdaad wel gevolgen hebben, ook naast het sportieve, zeg maar. Ja, we hebben eerder al met Julie van Gelder ooit gehad... dat hij als wereldkampioen niet mee mocht doen aan de Olympische Spelen. Je hebt hier ook weer zo'n situatie, hè? Het is toch eigenlijk raar dat de wereldkampioen Griekenland... Ja, ook uitgeschakeld door uit, Spanje. En dat nu de Olympisch kampioen dus ook niet meedoet? Ja, dat is nadeel van dit systeem. Mauro Magieri, de Italiaanse bondscoach van Nederland... die zei daar gisteren al wat over, had wat kritische kanttekeningen. En terecht naar mijn idee dat nu ja, de factor geluk... wel erg een, een erg grote rol speelt. Hè? Doordat het dus op één wedstrijd aankomt. Die ja. kwartfinales beslissen erover of je wel of niet naar de Spelen gaat. En je zou misschien naar een ander systeem toe moeten... waarin je misschien met acht... Uh, ploegen in, een, in één pool speelt... en dan gewoon zeven wedstrijden... en de beste vier gaan door. Ja. Maar nu komt het dus aan op die ene wedstrijd. En dan kan je dus een situatie krijgen... dat inderdaad de wereldkampioen eruit is gevlogen... en de Olympisch kampioen van 2008 ook. Ja, je noemde zijn naam al, Magiri. Die bondscoach, je hebt geloof ik zijn resultaten even op een rijtje gezet. Die, die is morgen vrij man, kan ik me ja, voorstellen. Nou, als het zo snel gaat, weet ik niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat de bond met hem verder zal gaan. Want de resultaten zijn toch niet erg geweldig geweest. Als we nog even denken aan het goud in Peking van Robin van Galen. Sindsdien zijn er vier grote toernooien geweest. Daar heeft Nederland één keer een medaille gehaald. Dat was brons op het EK 2010 verder... Uh, vijfde op het WK 2009. Zevende op het WK 2011. Zesde eerder dit jaar op het EK in Eindhoven. Ook heel teleurstellend. En nu een mislukte Olympische kwalificatie. Dus dat zijn geen resultaten waarmee je nou makkelijk contractverlenging afdwingt. Nog los van de vraag of Maugeri zelf wel verder wil in Nederland. Want hij heeft in het begin, weet ja. ik, toch behoorlijk wat aanpassingsproblemen gehad. Gebrekkig Engels, dat probleem kennen we ook. Dus ik denk wel dat het huwelijk tussen... Uh, Maudjeri en uh, deze ploeg uh, voorbij is nu. Ja, ja. Robin van Galen terug. Wie weet. We gaan te... het he, he, ja. hem morgen vragen. Hij zit in sport hem. Hij zit in een dan... goede vraag ja, voor ja, Ik ga het hem vragen, reken maar. Dankjewel, Bob van der Tak. Not that you're bleeding, but you're through it now So you run, so you run I know that you need it, you can't live alone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 Het is een bijzondere editie van Indoor-Brabant. Want tijdens de wedstrijd in Den Bosch wordt dit jaar ook de wereldbekerfinale verreden. Adelinde Cornelissen kan morgen tijdens de Kuur op Muziek haar titel prolongeren. Vandaag, tijdens de Grand Prix, kon ze alvast een eerste tikje uitdelen aan de concurrenten. Vrijdagmiddag is het 12 uur en we staan bij een rijbak die grenst aan de wedstrijdarena in Den Bosch. En even aan de ringmeester vragen, wie verwacht u hier zo dadelijk? We, we wachten zometeen Adeline de Cornelissen natuurlijk. En ja, wat gaat ze hier dan doen? Nou, nog even zich goed voorbereiden. Nou, komt ze hoor. Nou, de verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen en gelijk al in het begin. hè? Even kijken, de wikkels die gaan van, uh, van de benen af hè, van het paard. De bandages. De bandages, dat is het. Chef Janssen Jansen erbij om uh, nog de laatste instructies te geven. Hoe zit ze erbij, vindt u? Relaxed. De tweede staat rustig in de kleine perok. Jazeker. En daar oefenen ze dan nog eventjes wat passen, wat bewegingen. Adelinde Cornelissen en Parsifal. Maar het Indoor-Brabant-avontuur begon voor Adelinde Cornelissen gisteren al in een andere hal. In deze hal, daar staan de stallen en daar is ook een rijbak. En in die rijbak wordt de veterinaire keuring gehouden. Het paard moet dan een stukje lopen in stap en in draf. En dan wordt er gekeken of hij fit is. En Adelinde, wat gebeurde daar gisteren? Ja, ik moest... Uh en het draaft in ieder geval de eerste paar passen niet goed weg. Dus toen zei ze helaas hij is niet goed en je mag morgen weer terugkomen. Dan en toen dacht ik. jij? Slik, dacht ik. <laughs> en ik snapte het ook niet, want ik had hem natuurlijk de dag ervoor gewoon gereden en er was niks aan de hand. Dus ik denk na die tijd, ik ga ook maar gewoon rijden en dan zien we, we wel weer. Dus ik ben erop gestapt en met rijden was het eigenlijk ook weer goed. Dus ik denk, ja, waar dat nou vandaan gekomen is, dat weet ik ook niet. Dus ik ging eigenlijk wel met een goed gevoel naar vanochtend naar de keuring. Maar toch is het een beetje raar, weet je. Als je er niet in één keer doorkomt, dan blijft het toch een beetje knagen. Dus ja, een geweldige avond was het gisteravond nog niet zo. Dus, uh, ja. Maar ja, goed. Het is allemaal goed gekomen. Want vanochtend toen was het allemaal in orde. Toen was het allemaal in orde. We zijn weer terug in de inrijbak, waar de laatste puntjes op de i worden gezet. Ik zeg zo te zien, reageert hij goed op de hulpen. Hij is alert. Ik, hij is alert. Nou, ze zijn samen alert dan natuurlijk, maar... Het is een combinatie, het is wel, uh, hè? Het is een combinatie. Wat moet u doen eigenlijk hier dan? Ik probeer ze dat ze op tijd in de, in de baan komen. Oké, okay, dus u geeft ze dadelijk een seintje van... Hey, even opletten, Cornelisse? Zo een seintje en uh, ja. zij is klaar. Dus ze zal on, uh, onmiddellijk naar binnen gaan. ze is klaar. Toortje gaat af en, uh, of uit en... Uh, de spullen worden teruggegeven en nu gaat het gebeuren. We gaan snel kijken voor het scherm. Dan is het op naar de wedstrijdhal. Waar Adelinde haar Grand Prix proef doet. En waar de analyse komt van Tineke Bartels. And then the last line, rest, I say really, really nice test. Worden Tineke al analyseren op de tribune, die was best tevreden. En was jezelf ook tevreden? Ja, voor nu wel. Het is, er zitten echt nog wel wat kleine dingetjes in. Het was niet vlekkeloos, uh, maar ja, goed. de laatste wedstrijd die ik heb gereden was in januari in Amsterdam. Dus toch ook alweer eventjes geleden. Bovendien zijn we in de training. Ja, de hele planning ligt een beetje op Londen natuurlijk. Dus is het dan een bewuste keuze om zo min mogelijk wedstrijden eigenlijk te rijden? Ja, dat, ik wilde van de winter niet veel wedstrijden rijden. En um, eigenlijk had ik denk ik helemaal niet de wereldbeker meegereden. Maar, ja goed, het is in Nederland. Ik denk, hij hoeft niet vet te rijden, ik hoef maar twee wedstrijden te rijden. Nou, oké, okay, dan wil ik die titel wel verdedigen. Eigenlijk ook omdat het in Nederland is. Dus dat, uh, daar zou je maar voor gaan. Maar ja, dit, dit is dan toch weer, dan moet je dan in je planning gaan inpassen. En dan moet dan even last minute even <lacht> er tegenaan. Ja. Want die wereldbeker op zich, is dat wel echt een soort van doel voor jou? Of denk je van, nou ja, ach, is wel heel erg belangrijk. Nou ja, natuurlijk is het belangrijk. En als ik het niet belangrijk zou vinden, zou ik hier niet rijden. Maar uh, ja, goed, uh, voor mij is dit jaar wel de Olympische Spelen belangrijker. We beëindigen dit rondje Brabant Halle bij de inrijbak. Daar waar het allemaal begon ook. Daar rijdt Adelinde Cornelissen op Parsifal. Daar wordt haar naam omgeroepen. Of ze zich even wil klaarmaken voor de medailleuitreiking, want zij heeft hoe verrassend de Grand Prix gewonnen. Maar voor die tijd willen we toch nog even met haar hebben over de Olympische Spelen, want Adelinde, het verhaal gaat dat jij misschien wel een hele nieuwe kuur gaat rijden hè, in Londen. Ja, daar weet ik eigenlijk nog niet zo goed wat ik ermee moet. Um, ik wil heel graag een nieuwe kuur zelf, dus een nieuwe kuur gaat er sowieso komen. Ik weet alleen nog niet of ik dat in Londen um, laat horen, ja of nee. Dat ligt ook aan. Hij moet op tijd klaar zijn en ik moet even een paar keer gereden hebben. Dat ligt ook aan. Aan hoe het direct het gevoel erop is als ik op die muziek rij of je er, dat je denkt van ja gelijk hupke daar kan ik makkelijk op weg rijden of dat je een paar keer moet soms heb je dat een paar keer moet horen voordat je een beetje erin zit bovendien hij krijgt hele goede cijfers op de kuur die hij nu heeft dus waarom zou je het doen eigenlijk ja dat is ook mijn vraag <laughs> Dat weet ik dus nog niet en leg is Adelinde Cornelissen op naar de medailleuitreiking en de erenronde. ja Adelinde Cornelissen in een bijdrage van Edwin Cornelissen, maar geen familie. We gaan terug naar 16 augustus 2008. De Olympische Geest. Spelen in Peking. Ja. Keizer heeft nog 200 meter ruimte gaan. Dan zit haar zevenkamp erop. En dan mag ze die uh, zeer verfrissende douche gaan nemen en uitrusten. En dat lichaam, dat blijft een aantal dagen pijn doen hoor. Dat kan ik melden. Dat lichaam, dat is uh, gesloopt na twee dagen. En zeven onderdelen, 25 graden. Jolanda Keizer uh, is nu in de laatste bocht van haar zevenkamp. Ze gaat een dik persoonlijk record halen. Geen Nederlands record, dat blijft op naam van Karin Rukstoel. Ja, het laatste deel van de acht. 800... 100 meter die Jolanda Keizer liep tijdens haar Olympische zevenkamp in Peking. Was dat haar grootste succes? Of misschien toch uh, bij de EK Indoor in Turijn een jaar later? Jolanda Keizer, de op een na beste meerkampster van Nederland. Uh, ze heeft haar carrière beëindigd. Goedenavond Jolanda. Hoi. Wat is nou je mooiste herinnering van die twee? Uh, ja, toch wel Beijing. Ja? Ja, dat uh, blijft wel uh, het meest mooie moment uit mijn uh, sportcarrière. Hmm. We zitten gelijk terug te kijken. Ja, ja. klopt. Ja, de, de, meestal als ik dat doe met de sporter is het echt afgelopen, hoor. Ja, het, ja. Is ook, uh, yeah, uh, het is ook afgelopen. Ja, we lazen het uh, uh, op je Facebook-pagina, uh, uh, op Twitter. Um, voor velen van ons was het nogal plotseling. Was ja, het, iets voor, was het voor jou ook een plotselinge beslissing of zat het er eigenlijk wel aan te komen? Uh, nou, het is natuurlijk niet over een nachtje slaap, uh, ja, heb ik het niet besloten. Dit speelt al een langere tijd. Mijn spes zijn eigenlijk vanaf uh, oktober uh, vorig jaar uh, uh, ernstig geïrriteerd. Uh, maar zeer daar nog uh, onder controle geweest in de wintertrainingen. Uh, ik heb heel hard kunnen trainen de eerste drie maanden. Uh, met veel pijn, maar toch wel ook wel voldoende herstel. Uh, alleen, ja, vanaf uh, januari uh, herstellen ze eigenlijk gewoon niet... Um, en heb ik daardoor ook het indoorseizoen moeten laten schieten? Wat dat een behoorlijke teleurstelling ook al was. De NK ook? Ja, sowieso. Ja. Het indoorseizoen was voor mij wel een moment uh, ja, waar ik gewoon wel weer uh, in ieder geval in wedstrijdverband natuurlijk mee wilde draaien. Nou, dat, dat moest ik aan mij voorbij laten gaan. Um, nou, dat, dat vond ik op dat moment wel uh, heel moeilijk. Maar al snel al wa waren de blikken natuurlijk op het outdoorseizoen. Uh, ik heb toen vier injecties gekregen in mijn, in, uh, in mijn agillospacer. Uh, dat bleek eigenlijk wel aan te slaan. Uh, en dan, uh, ja, ik denk nog geen twee weken trainen dat we, eigenlijk dat we weer terug bij af waren. Ja, hebben we het over uh, februari of? Ja, ja februari, februari is dit geweest, ja, klopt. Uh, ja, ik heb er alles aan gedaan om, om, om wel, zeg maar, die Achillespees zo snel mogelijk te laten herstellen. Uh, maar ja, de druk van, uh, van het nieuw seizoen stond natuurlijk al wel voor de deur. Uh, een seizoen wat voor mij heel belangrijk was. Zeker na mijn blessure leed natuurlijk na uh, Turijn 2009. Uh, ja, het toch wel een moment van... Uh, uh, ja, hoe ga, ja, het moet nu wel gewoon weer gebeuren. Het is nu, ik heb er wel alles aan gedaan. Ik ben verhuisd naar Zweden. Uh, ik heb een keuze gemaakt om, om gewoon alles te geven... Maar ja, als het lijf niet meer wil, dan op een gegeven moment moet je wel dapper genoeg zijn om, om die keuze te maken. Hmm, maar... maar ja, dat, dat is wel heel moeilijk. Ja, ik wou net zeggen, het lijkt me voor een sporter echt het moeilijkste wat er is. Om, ja. uh, het, want je, maakt, je zegt van, ik heb een keuze moeten maken, maar eigenlijk kan je die keuze niet maken, want het lijf heeft al gekozen. Ja, het, het lijf heeft gekozen, maar het lijf heeft eigenlijk in de laatste zes maanden gekozen om... Uh, uh, ja, weet je, om niet, ja, de trainingen kon ik niet doen zoals ik wilde. Nou, dat is wel vaker zo. Alleen nu was het zodanig, zeg maar, dat ik gewoon, uh, ja, elke ochtend uh, met stijve Achillespees opstond. Dat ik echt dacht van ja, weet je, dit is, dit, dit is gewoon niet gezond. Mm. Maar op het moment dat ik op de training was en dat ik een hey, bon, warming-up had gedaan, ging het wel. Dus je blijft wel doorgaan. Ja. Uh, en constant maar doorgaan en doorgaan en doorgaan, uh, ja, totdat ik uh, uh, drie weken terug nu uh, een uh, spierscheur heb opgelopen in mijn rechte kuit. Uh, als gevolg natuurlijk van de stijve Achillerspezen en de stijve Kuiten. Uh, ja, was voor mij eigenlijk wel het moment uh, waar ik me toch wel heel erg ging afvragen waar ik mee bezig was. Mm. Uh, en ja, nou ja, nu ook wel definitief wel die knoop heb doorgehakt. Omdat, ja, weet je, dus... Het, het, het, ik voel gewoon dat ik niet, niet mijn doel meer kan, kan halen. Weet je, de Olympische Spelen, dat is super gaaf. Maar ik heb er gestaan in 2008. En ik wil alleen maar in Londen staan... als ik zeker weet dat ik beter kan zijn dan, dan ik was in Beijing. Ja. En dat gevoel heb ik gewoon dat ik dat niet meer kan halen. En... Uh, ja, dat, dat is heel moeilijk, maar ja, ik, ik denk dat dit de beste keuze is. Want zo doorstukkelen van blessure in blessure, uh, ja, dat is voor mij geen topsport. Nee, daar dat kan ik me iets bij voorstellen. Iedereen wel, denk ik. Maar kan je nog het moment terughalen dat je echt de knop hebt omgezet? Je zegt, ja, het sluipt er wel in. Die, er kwam drie weken geleden een, een, een spierschuring nog bij. Is ja. er een, echt een moment geweest dat je bent gaan zitten en dat je dacht, nou, dit, dit is het echt? Uh, nou ja, ik weet het niet. Ze zeggen altijd, uh, ja, autosporters, die ze zeggen altijd van... Uh, je weet het uh, op het moment uh, dat je die keuze maakt, dan weet je het heel zeker. Ik geloof daar wel in. Ik had deze keuze echt nooit gemaakt als ik er niet 100% in had geloofd... dat dit de juiste keuze voor mij zou zijn. Nee. Uh, ja, zo'n keuze maak je niet als je er niet achter staat. Ik zou echt niet... ...voor mijn plezier zeggen dat ik stop met topsporters. Nee, dat, dat, stop... dat, dat, dat, dat, dat snap ik. Dat heb je net helder uitgelegd. Maar ik vroeg me af of er... Een, dat hoor je ook veel van topsporters. Nou, er was echt een moment. Dat was toen. Toen wist ik het zeker. Toen heb ik de beslissing eigenlijk genomen. Of je sluipt dat erin? Is dat er bij jou een ja, beetje ingeslopen? Ja, is bij mij ingeslopen. Oh, ja. ja. ja. Het, het speelt gewoon een tijdje. En dan op een gegeven moment... Uh, ja. Is, is klaar? Is het klaar. Ja. Wie heb je als eerste gebeld om het te zeggen? Nou ja, mijn ouders natuurlijk en uh, mijn zus, uh, waar ik wel heel veel mee heb gesproken voordat ik überhaupt uh, uh, met anderen over heb gesproken en ja, ik heb natuurlijk met mijn trainer hier in Zweden natuurlijk wel al een paar keer een gesprek over gehad. Uh, uh, ja, ja die, die, die, hoeft, we... die had je het niet eens hoeven te vertellen, waarschijnlijk. Nee, nee, klopt ja. die, dat Het moment dat ik ook in Brisbane mijn uh, kuit scheurde... Weet je, we hoefden elkaar alleen maar aan te kijken. We wisten allebei dat het eigenlijk het moment was dat we allebei wisten dat het... Uh, ja... ja Gedames, dat wordt dan nog niet uitgesproken op dat moment. Dat is een beetje dat laat je dan gewoon een beetje nog een beetje van je af. Maar op een gegeven moment, ja, ga je dan toch wel met een kop koffie zitten en kijk je terug op op een heel mooi jaar waar ik veel geleerd heb, maar helaas als atleet niet. Uh... Niet kan laten zien wat, wat ik kan. Ja. Ik denk dat ik, ja, ik ben goed getraind ben, ik voel me goed. Alleen ja, ik kan gewoon niet onbevangen sporten. Ja. En, en dat is toch wel nodig voor een topprestatie. Ja. Je hebt er heel veel voor gelaten. Je bent het al in Australië gegaan. Je bent naar uh, Zweden geëmigreerd. om daar met uh, viervoudig wereldkampioenen mee te, te kunnen trainen. Ja. Wat, hoe, hoe nu? Ik bedoel, dat is allemaal voorbij. Je moet uh, terug naar Nederland ja, of blijf je in heb, Zweden wonen? Heb, wat uh, ga je doen? Ja, ik heb, ik heb echt serieus nog geen idee. Uh, dat past dan wel een klein beetje bij mijn leven. <laughs> uh, ik kom terug naar Nederland uh, en ik zal gewoon een beetje dag per dag gaan bekijken uh, wat ik wil. Ik zal sowieso met, uh, uh, met NOCNSF en NSF ook natuurlijk wel goud op de werkvloer gaan kijken met Randstad. Uh, ja, wat, wat voor mij de beste opties zijn voor mijn maatschappelijke carrière. Een beetje sporten uh, misschien. Wat zeg je? Toch nog een beetje sporten misschien. Maar ja, ik blijf absoluut sporten. Er is geen mogelijkheid dat uh, dat, dat uh, uit mijn levensstijl zal verdwijnen. Uh, maar de vraag is gewoon in, op, op dit moment, zeg maar, in hoeverre laat je er alles voor? Bij uh, mijn keuze dat ik terugkom naar Nederland is vooral gebaseerd op dat ik uh, ook open zal staan voor een maatschappelijke carrière. En ook, uh, ja, ze zal nadenken hoe mijn toekomst er verder uit gaat zien. Ja, nou, goed. Um, ja, en, en dat je me straks in competities gaat terugzien... en dat je me straks nog, nog wel op de atletiekbaan gaat zien... ja, absoluut. Ga je me ook zien op de Olympische Spelen... 99,9 uh, zeker van niet. Dus ja, dan heb ik toch wel heel duidelijk een keuze gemaakt... voor, voor wat betreft topsport. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor je verhaal. Ja. Hoe was het om het te, hoe, hoe was het om het te vertellen? Het uh, was wel moeilijk. Ja. <laughs> nou ja. Ja, ik, ik, ik, ik, ik uh, sta er best wel uh, sterk in mijn schoenen, met, omdat ik gewoon... Uh, ja, weet je, je, weet, je wordt gewoon gecon, geconfronteerd met pijn. En dat maakt je bevestiging en je keuze makkelijker. Als er geen reden zou zijn, dan zou ik het niet kunnen accepteren. Ja. Maar nu kan ik dat toch wel accepteren. Ja. Nou, welkom in je nieuwe leven. Dank Jolanda Keijzer was dat. Die dus uh, is gestopt als meerkamster. Gedwongen gestopt vanwege de blessures. Voor haar dus geen Olympische Spelen. Ook niet voor de waterpolers dus. Dat heeft u eerder al kunnen horen van Bob van der Tak. Komende zomer in Londen zijn ze er niet bij. Titel wordt niet verdedigd. 7-6 werd er tegen Italië werd er verloren. En er moest gewonnen worden. En dat deed natuurlijk pijn. Heel veel pijn bij de Nederlandse vrouwen. Bij bijvoorbeeld Ivke van Belkum. Ik. Uh... Ik besef het nog niet helemaal, heb ik door aan mezelf. Maar uh, ja, het is heel erg, ja, het is heel, heel erg. Waarom lukt het niet? Ja, lukt het niet, lukt niet. Ik uh, denk gewoon dat we eigenlijk heel goed gespeeld hebben. Dat is ook misschien een beetje nog het gevoel, het dubbel gevoel. Ik ben heel erg trots op iedereen hoe we ons uh, ja, in het leeuw van de hol uh, staande hebben gehouden. En ik had ook echt het gevoel dat we beter waren, dat we machtig waren. En uh, ja, dan gaat het net niet. Hè? En dan uh, nemen hun in dat laatste part uh, voor het eerste leiding. En dan voel je dat je het zwaar hebt en nog zwaarder krijgt. En uh, dan kom je er niet meer doorheen. Ja, aanvallend niet. Hè? Mid voorpositie was, was ja, onvoldoende. Ja, het, het verdedigend zat het wat je zegt. Uh, echt uh, goed dicht. Alleen, uh, ja, aanvallend, uh, ja, we maken zes doelpunten. is dus natuurlijk gewoon ook weinig. En uh, we hebben volgens mij uh, twee of drie uitsluitingen mee gehad. Wat natuurlijk ook heel weinig Zij is. Zij zei 11. Ja, daar heb ik verder geen commentaar op. zullen we maar zeggen... Ja, dat is het voordeel van thuis spelen voor Italianen, denk ik. Ja, maar als wij thuis spelen in Eindhoven, werkt het ook niet zo. Dus op zich, dat zou niet een voordeel moeten zijn, vind ik. Maar uh, ja, ja het, is, het is heel erg. Ja, het is 3,5 jaar naar de kloten. En dan ben je ook geen Olympisch kampioen meer straks? Nee, ja, dat is, ja, daar had ik nog niet eens over nagedacht, maar dat is dus ook zeker, ja. ja en dan nu? Ja, nu. Ja, nu is het even super balen denk ik. En uh... Ik hoop vanavond wel met z'n allen de meiden bij elkaar en dat we niet uh, als een stelletje losse vlodders uit elkaar vallen. Want uh, waar we gewoon met z'n allen heel hard voor gewerkt hebben de afgelopen jaren, dat kan niet uh, helemaal voor niks zijn. Wat is dat risico er wel? Nee, nee, ik heb een heel goed gevoel bij de ploeg, alleen je weet nooit uh, wat er gebeurt. En het is toch een teleurstelling, uh, weet je je ziet een hele hoop uh, tranen aan de meiden en dat is denk ik niet voor niks. En uh, ja, het is nu gewoon uh, balen, balen, balen. En dan uh, ja, verder kijken en... Uh... Dat ja, is nu nog een beetje onrealistisch misschien, maar uh, ja. Yveske van Belkum in gesprek met uh, Erik van Dijk. Het voetbal van vanavond. Rodi C. won dus met 3-0 in Breda van NAC. Dat is een uh, mooie overwinning. Belangrijke overwinning ook voor de ploeg uit Kerkrade. Jeroen Elsoff praat na met de middenvelder Ruud Vormer. Ja, af op de play-offs zou je zeggen. Kan bijna niet meer missen. Nee, uh, we staan er nu goed voor. Een uh, hele belangrijke overwinning vandaag. En uh, ja, volgende week PSV... Als we die winnen, dan uh, staan we er heel goed voor. Op het scorebord staat 0-3. Dan zou je zeggen gemakkelijk. Nou, dat was het niet. Hè. We hebben uh, een beetje gecounterd. Uh, helft kwamen we mannetje tekort op het middenveld. Maar daarna hadden we het uh, omgezet met Laurent naast mij. En uh, ja, toen ging het wel wat beter. En dan uh, ga je een beetje counteren. En uh, ja, daar zijn we wel redelijk in. Ja, sterker nog, jullie zijn er goed in. Ga je dan uh, daar ook op, op leunen? Want je weet dat je altijd kansen krijgt. Het is niet de eerste wedstrijd die jullie op deze manier winnen. Nee, nee je gokt er ook op. Ook met uh, Mal Malky voorin. Hè. Die kopt, uh, schiet alles binnen. Dus uh, ja, daar gok je een beetje op. En uh, vandaag is het belangrijkste de 1-0 van hem. En daardoor win je de wedstrijd. Ik denk dat je de tegenstander wel het gevoel geeft dat er tegen jullie wat te halen valt. Ja, omdat ze veel balbezit hebben. Ja, en, ja, dat is gewoon zo. Maar als wij eruit komen, dan, uh, ja, dan zijn we gewoon levensgevaarlijk. Heb je dan zelf uh, de, tijdens zo'n wedstrijd het idee van nou, die, die kansen gaan komen, dat, dat weet ik zeker? Ja, na die 1-0 wel. Voor die, uh, die 1-0 nog niet hoor. Had ik, uh, ik dacht eerst, uh, ja nak is wel wat beter, sterker, meer bal. Maar uh, ja, toen die 1-0, ja, toen begonnen wij meer vrij uit te voetballen en uh, dan zie je dat we ook kunnen voetballen. Is het een fenomeen die Malky? Ja, die is, uh, ja, is ongelooflijk. Ik weet niet hoeveel die erin hebben liggen. 22 nu? 22, ja. Dat ja, is fantastisch. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk ongelooflijk, want in het begin van het seizoen, toen hij nog, uh, nou, nog nauwelijks een noem had gemaakt, zei iedereen van, uh, ja, dat, dat wordt helemaal niks. Nee, ja, nou, dat, ik, ja, dat dacht ik ook in het begin. Maar uh, ja, het is ongelooflijk, alles wat hij aanraakt uh, gaat erin. Dus... Nou, uh, zoals het eruit ziet, uh, zal je je vakantie moeten uitstellen, denk ik, al is er nog wel even te gaan. Ja, ik heb hem nog niet geboekt, maar uh, ja, we gaan gewoon voor de playoffs en proberen dan ook die te winnen, maar uh, eerst wacht PSV.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 Yeah. Shadow Days van uh, John Meyer. Zometeen uh, gaan we vooruitblikken op het uh, voetbal van komend week Dat doen we met uh, Adel Den Haag. Maurice Stijn uh, komt onder meer aan het woord. En we gaan horen wat de trainers denken. Hoe het uh, zich ontwikkelt met betrekking tot de tweede plaats in de eredivisie. Dat straks. Eerst het wielrennen. Uh, het is lastig een favoriet aan te wijzen voor de komende editie van Luik. Bastenaken Luik, daar gaan we het over hebben. Maar op ieders lijstje staat toch wel de Belg Jelle van Endert. Afgelopen week werd hij tweede in de Amsterdam Goldrace en vierde in de Waalse Pijl. Een reportage van Steven Dalebout. Komt Sagan, Van Endert misschien nog. Ook Sagan is stik op. Van Endert kan binnen, van Endert kan binnen. En dan komt Gasparotto. Van Endert of Gasparotto? Het is Gasparotto die wint voor Van Endert en Sagan. Het scheelde niet veel afgelopen zondag daarboven op de Kouwberg. Maar Van Endert won dus net niet. Uit woede sloeg hij zijn stuur bijna door midden. Nee, ik was niet eigenlijk boos. Het was meer uh, teleurstelling in het begin. Maar nou, dat heeft al uh, plaats gemaakt. Ja, wat je hebt natuurlijk nog even over na kunnen denken deze week. Had je er iets anders kunnen doen, denk je? Ik denk dat ik geen fout heb gemaakt. Um, Gasparotto was gewoon net iets sneller op de einde. Enrico Gasparotto wint in extremis de Amstel Gold Race. Wat was van Ender er dichtbij zeg. Ja, het gaat zeker heel erg goed. De twee volle koersen hebben dat bewezen en ik heb veel vertrouwen voor Luik. Die andere kopman bij Lotto, Jurgen van der Broek, ging in de Gold Race onderuit. En vanochtend, bij de verkenning van de Saint-Nicolas werd hij door een pizzakourier notabene van de sokken gereden. <laughs> er was iemand die zijn pizza redelijk snel moest uitkrijgen laten we zeggen. <laughs> die had er niet horen, denk ik. <laughs> van de Broek liep weinig schade op en dus is er ook bij hem vertrouwen voor zondag. Voor hem is Luik de belangrijkste klassieker van allemaal. Ik denk het wel. Uh, ik denk voor iedereen die de klassiekers in Wallonia doet... weet dat Luik de mooiste is, de koers... En iedereen wil die winnen. Uh, we kijken er met vertrouwen naar uit. Vertrouwen lijkt inmiddels het codewoord bij Lotto. De ploeg pakte aan het begin van het seizoen prijzen. Maar daarna, in de Vlaamse klassiekers, werd het toch even stil. En dat was schrikken, want na de scheiding van Omega Pharma... werd Lotto een nieuwe Belgische ploeg. En dus moest ze gepresteerd worden. Maar dan wel zonder veelvraat Philippe Gilbert. Want die ging, zoals bekend, niet mee. Ploegbaas Mark Sejant. Ja, Gilbert heeft vorig jaar de, de, de lat heel hoog gelegd voor iedereen, voor zichzelf ook. Uh, won al die koersen en dan uh, kan je natuurlijk van die jongens ook niet verlangen dat ze dat gaan doen. Maar ik vind, wie alle was, Brabantse Pijl zevende, Amstel tweede. Na nou, een heel beklijvende finale voel Ik voel het nog altijd. En nu weer Vitte. dus hij bevestigt toch wel al het goede wat wij in hem zagen. En uh, ik denk, ik geef hem nog een paar jaar en die gaat meedoen voor de overwinning. Sajant heeft zondag dus twee kopmannen. Van Endert en Van den Broek. Maar eigenlijk is Van Endert nog ietsjes meer kopman dan Van den Broek. Want Van den Broek richt zich op. U haalt toch vooral de toer natuurlijk. Omdat ik weet dat ik daar beter in ben. Een klassieke renner ben ik niet echt, dus. Dus? Voorkeur bij de toer. Mooi, dan is dat duidelijk. De schijnwerpers op Van Endert. Jelle Van Endert werd in 2007 al dertiende in de Waalse pijl. Maar hij kreeg last van zijn rug. Eenmaal weer terug op niveau won hij vorig jaar de toeretappe naar Plateau de Bijen... en reed hij zich in de klassieke suf voor kopman Gilbert. Maar Gilbert is nu weg en dus richtte sergeant alle pijlen op Van Endert. De voormalige knecht zal het nu zelf moeten doen. Het pakt heel goed uit. En, uh, je kan erop hopen, maar dat moet ook bevestigd worden. Ik heb hem uh, verleden jaar in Dauphiné kunnen overtuigen om toch voor deze ploeg te kiezen. En toen heb ik hem uh, onmiddellijk erbij gezegd, het is eigenlijk om Gilbert te kloppen volgend jaar. En uh, dat is hem al eens gelukt. <laughs> uh, afgelopen woensdag was hij er net voor, maar komt toch hard in de buurt. Is het voor jou een motivatie om uh, nu tegen Gilbert te rijden? Nee, het is niet echt een, een, een grotere motivatie. Um... Ik ben vooral blij dat hij terug op het niveau zit als, als vorig jaar ongeveer. En uh, ja, dat we tegen elkaar kunnen koersen. En niet zoals uh, de voorbije weken dat hij niet in vorm is. Het is leuker zo. Mm -hmm. Dit zijn eigenlijk je eerste echte klassiekers als, als uh, kopman. Hè? Met alle schijnwerpers op jou gericht. Bevalt je dat? Ja, dit is hetgene wat ik langs de ene kant wilde. Uh, daarom heb ik ook voor, voor Lotto Berisol gekozen heb. En, uh, ik wist dat ik deze kansen dan ging krijgen... En, uh, ik ben blij dat ik ze ten volle, ten volle benutten. Nee. Ja. Zag je de reactie van Van Endert? Klopt dus een stuur bijna in twee. Gasparotto die zelf ook al in de aanval getrokken was. Hè? En Wat verwacht u? Want u had het over, over een paar jaar zou hij moeten kunnen winnen. Maar over twee dagen is er mm -hmm. luik naak en luik. En ja, als je tweede wordt in de Amsterdam Race, dan zou je... Nou ja, vult u maar aan. Dan kan je winnen. Uh, dat is gewoon zo. Uh, ik denk dat... Uh... Jelle is nu 26. Uh, ik denk dat Julbard 29 is. Hij is bij ons ook uh, na drie jaar groeien tot die resultaten gekomen. Dus we moeten hem ook nog even respect gunnen en, en, en tijd en ervaring in die finales. Vroeger was het voor hem simpel, van dan moest hij van Gilbert zetten hem daar af en dan doet hij de rest. Nu moet hij toch wel even meer nadenken en, en speculeren wat gebeurt er, hoe kan ik anticiperen, wat moet ik doen. Dus uh, dat is niet van vandaag op morgen dat je dat leert in het finale echt rijden om te winnen. Max Chant, de ploegleider van uh, Lotto Bellisol. Het is aan de zondag dus, Luik, naar Luik. Daar ja, komen het natuurlijk weer het voetbal. Het wordt uh, met de week spannender. ADO Den Haag uh, maakt een uh, raar seizoen door. Het begon met Europees voetbal, weet u nog, lang geleden. En het eindigt met een uh, strijd om bij de degradatiezone weg te blijven. ADO heeft nog een paar punten nodig om veilig te zijn. Rob sprak erover met de coach Maurice Stijn. Heb je al een slapeloze nachten? Nee. nee, ik heb geen slapeloze nachten. Het feit is wel dat we, dat we die punten wel nodig hebben. Um, omdat we het gewoon op eigen kracht willen doen. Ik, ik verwacht eerlijk gezegd niet dat VVV met hun programma nog, uh, nog drie keer gaat winnen. Maar um, ik wil er ook niet afhankelijk van zijn. Dus... Je hebt het zien aankomen dat dit ging gebeuren. Want je begon het seizoen met voorronde Europa League. Ja. En ja, nu sta je veertiende. Ja, nou, we hebben het wel uh, intern wel een klein beetje zien aankomen. Omdat je gewoon nog uh, ja, dus veel kwaliteit kwijt bent geraakt. Specifieke kwaliteit, in, in, met name in de vorm van doelpunten. Uh, je aanvoerder, uh, je hele voorhoede. Een uh, aantal ook belangrijke spelers kwijtgeraakt. Uh, in de zin uh, de, de buizen, de bosgaards, Rankovic. Gewoon in de ervaring van de berg. Gewoon in de ervaring. Mitchell Piquet. Dus wij wisten wel dat dit een heel moeilijk seizoen zou worden. Nou, dat komt ook bij dat we gaandeweg het seizoen Ami-Lewin nog, uh, nog kwijt. Raken, van duinen kwijtraken. Uh, een aantal keren ook niet goed hebben gespeeld. Dat moet ook, daar moeten we ook uh, reëel in zijn. Dat ik vind wel dat we met name tegen Excelsior heb je gewoon uh, vier punten laten liggen. En ik denk ook tegen RKC waar we zes punten hebben laten liggen, dat we er ook minimaal één hadden moeten winnen. Dus in dat hele opzicht vind ik wel dat we, dat we iets te weinig punten hebben gehaald. Maar het, het, ver, het verrast ons niet, laat ik het zo zeggen. Ben je blij seizoen erop zit? Ja, want uh, in die zin dat ik dan uh, volgend jaar uh, volledig kan werken op de manier zoals ik het wil doen. Met de spelers waar ik het mee wil doen. En niet uh, zoals afgelopen jaar drie dagen voordat we gaan beginnen. Uh, waarin ik denk dat ik assistent ben. Uh, dat John, uh, drie dagen... John van de Bron vertrok naar Vitesse. Ja, maar drie dagen voordat we zouden beginnen. Dus uh, toen had ik ook Henk Vrees nog niet. Die duurde tien dagen. Een week later moesten we Europa in. Spelers kwijtgeraakt, blessureschorsingen. Spelers gek gemaakt met, met, met allerlei clubs in verband gebracht. Dus in dat opzicht is het een heel... heel bizar jaar geweest voor ons, waarin ik denk als we 12e of 13e worden en misschien nog één of twee wedstrijden winnen, denk ik dat we het misschien nog wel boven verwachting hebben gedaan, als dus je ziet wat het hele jaar gebeurd is. Dan komt Feyenoord dus per definitie altijd een leuke wedstrijd in Den Haag want er gebeurt altijd wel wat. Ja. Ja, dat is ook voor ons, als, als, als, als, als, zeker als staf... ik denk ook als spelerschool misschien wel de mooiste wedstrijd van het jaar. Feyenoord uit, Feyenoord thuis. Nice. Leeft hier meer als, uh, voor mijn gevoel, als Ajax of PSV. Hoe komt dat? Um, ja, omdat het toch allebei volksclubs zijn. Met denk ik allebei heel veel respect voor elkaar. Um, ligt heel dicht bij elkaar in die zin dat het... Uh, uh, heel veel op de emotie gebaseerd is zowel bij de supporters als bij het type spelers ook dus ik denk dat het heel dicht bij elkaar staat waarin ik denk ADO, het Feyenoord een beetje in het klein is en uh, ja, nu ook, er is al geen kaart meer te krijgen al de hele week, dus uh, zelfs voor de stafleden niet dus het, is wel, het zijn wel hele mooie wedstrijden het is gewoon uh, de kleine jongen tegen de grote broer ja, zo zie ik dat wel. En zeker op de manier hoe Feyenoord het nu invult. Vind ik echt, uh, ja, vind ik gewoon heel mooi. Ik vind het een hele mooie club. En uh, ik gun het ook uh, dat, ze, uh, dat ze dadelijk tweede worden. Uh, maar wel na zondag. Dus dat ze na zondag nog drie keer winnen. Goed, Maurice Stijn. Over die uh, tweede plek gaan we het nu hebben. Vijf ploegen nog voor die tweede plek. Feyenoord dus ook. We gaan eens even peilen hoe de clubs ervoor staan. Om te beginnen, Ronald Koeman van Feyenoord. Ja, goed. Heel goed. Buiten Kai Ramstein is iedereen fit. Een grote groep en... Uh... Ja, we hebben een hoop punten en uh, we willen het graag volhouden. Dus uh, we zijn optimistisch uh, gestemd. Als we hier toch enige voorspelling mogen vragen... welke ploeg gaat het, denk jij, tweede worden en waar eindigen jullie? Nou, ik verwacht uiteindelijk dat PSV uh, toch wel uiteindelijk tweede gaat worden. En uh, het wil niet zeggen dat ik denk dat wij daar niet in aanmerking voor kunnen komen. Of een AZ niet, of een Twente niet. Het ligt uh, erg dicht bij elkaar. Maar ik denk dat met name de, de overwinning uh, van PSV tegen AZ... Uh, voor hun dermate belangrijk is geweest en ook de wijze waarop... in de laatste minuut, dat, uh, uh, ook gezien het programma dan, dat, dat zij wel een lichte, een lichte voorsprong hebben. Hoe zit dat met jullie in die tweede plaats? Is dat moeten, willen of kunnen? Nou, Het is willen en bewijzen dat het kan. Uh, moeten niet, want uh, dat is ver boven onze doelstelling. We staan er goed voor. Uh, we hebben net zoveel punten als AZ. De anderen hebben een punt minder. En, uh, dus we gaan, uh, we gaan voor het maximale. En dat is het maximale. En als je dan tweede wordt, denk, misschien droom je daar wel eens van? Of denk je daar stiekem over na? Denk je dan ook van, ja, is mijn ploeg eigenlijk wel een ploeg die in de Champions League, want dat krijg je dan, iets te zoeken heeft? Ah, dat, dat, die, die, het antwoord is ver weg. Uh, mijn eerste uh, gedachte is: uh, als je tweede wordt, uh, financieel voor de club. Ik denk dat dat uh, heel erg belangrijk kan zijn en dat dat uh, het hele proces uh, in financieel opzicht uh, versnelt. Of wij, of wij daar aan toe zijn, dat is een andere vraag. Daar. Uh, tegen de grote niet, maar. Uh, er zijn genoeg andere kleintjes die, die daar ook in mogen beginnen. Dus waarom wij dan niet? Ronald Koeman en dan AZ. Net zoveel punten als Feyenoord, 58. Gert-Jan Verbeek vertelt hoe zijn ploeg ervoor staat. Het is belangrijk dat de mindset uh, hetzelfde is bij en Bij de 30 man waar elke week mee trainen. Dus ik heb een aantal stellingen uh, gedeponeerd bij mijn spelers. En uh, dat uh, mocht ook anoniem omcirkelen wat er bij hun leefde. Nou, dat was heel duidelijk. We hebben alles in eigen hand. Voor de tweede plek. En voor de Champions League. Daar is de focus op. En, uh, er was ook niemand uitgezonderd die wat anders had ingevuld. Dus dat is, noem ik toch wel aardig positief. Wat geeft er nu de doorslag in zo'n fase waarin alle clubs nu zitten? Is dat fysiek met name? Is dat mentaal? Ik bedoel, hoe staan jullie er fysiek op? Wij uh, hebben het op dit moment goed voor elkaar. We hebben de jongens getest uh, van de week. En daarin blijkt dat ze, dat ze uitstekend voor staan. Zelfs beter nog als het uh, begin van de trainingskamp uh, op de tweede seizoenshelft. De tweede plaats, je zegt zelf al. voel je enige druk vanuit jezelf, vanuit de spelers. maar misschien vanuit de club. om die tweede plaats te pakken. omdat dan die Champions League in zicht is. en dat geld oplevert? Nee, dat, al helemaal, dat laatst al helemaal niet. Ja, maar de eerzucht van, van de beste willen zijn. of de ene beste. die zit er bij iedereen in. want daarvoor ben je topsporter geworden. En je wil je meten, je bent competitief. Dus dat betekent dat je zo hoog mogelijk wil eindigen. Nou, het is nu nog steeds heel realistisch. Het is niet meer realistisch dat we kampioen worden. Het is ineens nog wel een mogelijkheid, maar daar ben je afhankelijk van. Nou, en wat je zelf nog wel in de hand hebt, dat is tweede worden. Nou ja, dan moet je daarvoor gaan. Gert-Jan Verbeek tegen Ragnar Niemeijer, zondag dus tegen VVV. En dan Heerenveen, trainer Ron Jans. Hoe staat Heerenveen in deze race? Ik weet niet wat mijn collega-trainers erop zeggen, maar ik ga geen namen noemen. Uh, het is misschien wat saai, maar het is gewoon in deze competitie niet te voorspellen. Maar wij zijn een kandidaat voor die, uh, voor die tweede plaats. Maar dan moet je eerst weer winnen van Vitesse, want dan komt het steeds weer dichterbij. Want ik denk dat dit weekend uh, de eerste zes ploegen heel weinig punten laten liggen. Uh, is het voor Heerenvijn moeten, willen of kunnen? Ja, willen en kunnen. Het is voor ons een heel simpel verhaal, volgens mij. We hebben tegen Ajax en PSV een aardige keer klop gekregen. één keer tegen Twente ook. Maar buiten, buiten dat zijn wij misschien wel de beste ploeg qua resultaten in de competitie. Dus we hebben tegen de kleinere goed gedaan. En nou ja, dan kom ik weer op Vitesse terug. Dat is zo'n ploeg, die is niet klein. En die is ook niet grote. Die staat op een duidelijke zevende plaats. Dus ik ben heel benieuwd hoe we het daar weer van afbrengen. Even een gemene vraag. Heeft Heerenveen iets te zoeken in de Champions League volgend jaar? Ja, uh, ja, ja. Uh, als, als, je, als je kijkt naar de uitdaging voor de, voor de club zelf uh, Als je kijkt wat de, de Nederlandse ploegen te zoeken hebben in de Champions League Want dat geldt het voor, uh, voor meer ploegen Ja, dat, uh, dat weet ik niet Dan krijg je het gewoon heel moeilijk om uh, in zo'n groepsfase om, om door te komen Maar dat geldt eigenlijk voor alle ploegen En uh, ja, ik zou het niet erg vinden om uh, op de tribune zitten, te zitten En uh, te kijken naar uh, Heerenveen in de Champions League hoor. Ja, want Marco van Basten neemt het over. Heerenveen speelt tegen Vitesse thuis. En dan PSV tegen NEC ook thuis. Frank Wieluert met de coach van PSV. Philip Cocu. Hoe staat je ploeg erop? Wie heb je niet beschikbaar dit weekend vooral? Nou, Strootman stroot, en Toybonen zijn, uh, <tomt> zijn geschorst. Bouma en, en Engelaar zijn, zijn twijfelgevallen. Jermaine Lens heeft wel getraind. Dus ik ga er wel vanuit. Er staat geen reactie op volgt uh, dat hij gewoon inzetbaar is. Er zijn wel een aantal twijfels gevallen ja, voor zondag. Hoe leeft het in jullie ploeg dat jullie enige optie eigenlijk op dit moment nog is tweede worden? Nou, onze optie is en onze doelstelling is om de laatste vier wedstrijden te winnen. En daar gaan we alles aan doen. Gedurende dit seizoen heeft de leiding van PSV een aantal keren aangegeven hoe belangrijk het is voor PSV om Champions League te halen. In hoeverre levert dat nog extra druk op voor de groep? Geen extra druk. Ik denk dat streef je altijd naar. PSV streven om Champions League voetbal te halen om kampioen te worden. Dus die druk is bij een topclub altijd aanwezig. Als ik het rijtje maak, Ajax 1, PSV 2, kun jij hem dan afmaken hoe de rest van de top 6 eindigt? Nou, ik, ik ben nog niet zozeer met anderen bezig. Ik denk dat het belangrijkste is dat we op onszelf focussen. En onze eigen prestaties een goed vervolg geven. Zoals de laatste wedstrijd tegen AZ is, dus het voelt heel erg belangrijk dat we een goed vervolg geven aan de wedstrijd van zondag en daarna weer... Naar de volgende was ik kijken. En niet naar concurrentie eigenlijk. Dat was Philip Concur. Dit was Langs de Lijn. Morgen het sportforum met Robin van Galen en Remco Rechterschot van sport Zometeen het oog met Thijs van der breek Oh, sorry. Even aan. Even mijn mond hm. leggen uit. Die maar Had jij nou zo'n bruine of zo'n grote groene? Nee, nee, zo'n kleintje. Mm, Vroege Vogels heeft een hele lading insecten gekregen om te proeven. En daar gaan we in de uitzending mee verder. Uitgegeten? Ja. Verder hebben we een otter-uitzetting, spring snow en een bijentransport. En we gaan door met onze actie tegen Marktplaats. Marktplaats, Marktplaats. doe de -do -do -do. Vanaf het Binnenhof, waar de politici zich verdringen om onze petitie te ondertekenen. Zo'n watteltje kraakt toch lekkerder tussen de kiezen dan zo'n spring aan. Radio 1. Zondagochtend van 8 tot 10. Vroeger.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 Kom naar Rotterdam en ontdek de architectuurfestivals. De Internationale Architectuurbiennale Rotterdam, Zigzag City, Parfum de Boemboem en de Dag van de Architectuur. Ga voor het complete festivaloverzicht naar rotterdamfestivals.nl. Kijk deze zaterdag live op je tv naar Barcelona, Real Madrid. Bestel deze topwedstrijd op ziggonl tv op bestelling. Dit is Radio 1.